Ook in de laatste etappe, tijdens het vervoer over de weg, werd het transport vanavond nog een keer gestopt door tegenstanders van kernenergie. Het weer vrij helder, bij een temperatuur van een graad of vier, overdag eerst nog helder, later bewolkt en in het noordwestelijk kustgebied een vrij krachtige zuidwestenwind. Temperatuur overdag een graad of negen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. De nacht op 1. Het is dinsdag 29 november en u luistert naar het eo programma De Nacht op 1. En de nacht die deze keer helemaal in het teken staat van geld. Net in Casaluna uh, ging het al over, uh, over economie en over. Uh, ik heb verhalen gehad over, over microkredieten. Over een relsamenleving. Maar wij gaan het net even van de andere kant belichten. We gaan het namelijk hebben over de 4 miljard euro aan spaarloon. Die vrijkomt op 1 januari. U kent het waarschijnlijk wel, de spaarloonregeling. Uh, misschien heeft u er zelf wel gebruik van gemaakt. U kon de afgelopen jaren kon u een deel van uw uh, salaris kon u apart zetten, 51 euro per maand. En dat kon u dan belastingvrij sparen. Dus dat betekent dat het van uw bruto loon afging, maar u kon er netto mee sparen. En die kon u dan na vier jaar weer opnemen. Nou, die regeling verdwijnt en wat, uh, dat betekent dat op 1 januari 2012 al het spaarloongeld vrijkomt. En dat is bij elkaar 4 miljard euro. En de vraag is nu, wat kunnen Nederlanders het best met die uh, 4 miljard euro doen? Kun je dat, uh, kun je dat best besteden aan je hypotheek? Moet je dat gewoon weer gaan sparen? Moet je het opnemen in een oude sok stoppen? Omdat de banken die meer te vertrouwen zijn... Nou, daar gaan we het allemaal over hebben aan de hand van een reportage. Dat later, maar eerst muziek. Vorige week schoof onder andere de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken Boele Staal aan in het EO-radioprogramma Dit is de Dag. Om te praten over de 4 miljard euro spaarloon die vrijkomt op 1 januari 2012. En de kernvraag in die uitzending was, wat kunnen de burgers eigenlijk het best doen met dat spaarloon? Je kunt er bijvoorbeeld je hypotheek mee betalen, je kunt het beleggen. Of je kan er goud van kopen, is ook nog een idee. En daar hebben ze het over gehad in de uitzending en wij gaan even luisteren naar die reportage.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 meneer de beleggingsexpert...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 En uh, uh, misschien even voor de mensen die zijn vergeten wat spaarloon ook weer is. Want nou, er zijn een heel aantal mensen die eraan deelnemen. Maar ook een heel aantal mensen die dat niet doet. Uh, spaarloon is er maar een soort regeling dat je bij je werkgever geld apart kunt zetten. Dat wordt ingehouden op je bruto salaris. En volgens mij was dat maximaal 51 euro per maand. En dat wordt dan op een soort uh, uh, rekening gezet waar het vast wordt gehouden voor minimaal vier jaar. En daarna kun je het belastingvrij opnemen. En het is ook nog zo dat het geld wat dus van je bruto salaris afgaat... Dat, wordt dus ook niet, dat telt dan ook niet meer mee voor je belastbaar inkomen. Dus je belastbaar inkomen daalt en je kunt het daarna belastingvrij opnemen. Dus dat was een, een dik voordeeltje, maar uh, die regeling die is geschrapt. En dat is wel om het uh, volgende feit, uh, de overdrachtsbelasting, die gaat omlaag. Dus als je een huis koopt van iemand anders, de belasting die je daarvoor betaalt, die gaat omlaag van 6 naar 2 procent. Dat is om de vastgelopen woningmarkt een beetje uit het slop te redden en uh, te trekken en uh, om dat ze maar te compenseren, want dat kost de overheid geld om die belasting omlaag te doen. Om dat te compenseren is de spaarloonregeling uh, die is, uh, die is uh, overboord gegooid. Nou was dat sowieso eigenlijk een beetje een antieke regeling, want uh, ik weet niet of u het weet, ik heb het even opgezocht. Hij is ontstaan ooit uh, tijdens de Spaanse oorlog. Uh, toen was het namelijk nog zo dat er een soort, uh, een soort landleger was wat huizen en panden en landgoeden bewaakte. En van de over... Uh, van de... Dat gaat dus niet om de spaarloonregeling, maar om de overdragsbelasting. En van die overdragsbelasting werd dan dat leger betaald... wat dus in alle steden en dorpen de, de huizen bewaakte. Dus ja, dat, dat kan sowieso omlaag. Maar het was altijd, ook nadat dat leger al lang vertrokken was... en dat het helemaal niet meer nodig was... was het altijd nog wel een fijne inkomstenbron voor de overheid. Maar die uh, verdwijnt dus nu. Dus er moet geld bijkomen. En dat komt dan van het afschaffen van de spaarloonregeling. Nou... Dat uh, genoeg uh, uitleggen, u moet het nu al ongeveer doorhebben. De vraag is dus, uh, uh, krijgt u spaarloon? Bent u een van de deelnemers aan die spaarloonregeling? Uh, en uh, zo, ja, wat gaat u eigenlijk met dat geld doen? We hebben net dus gehoord, je kunt er verschillende dingen mee doen... maar het is maar de vraag wat slim is. Ik, ik zou uh, een paar jaar geleden denken... Uh, toen ik nog niet zo heel veel verstand had van, uh, van financiën... niet dat ik nu een expert ben, maar toen dacht ik... nou, dat zet je gewoon op de bank, want dan is het veilig. Uh, maar ja, dat hebben we uh, meegemaakt uh, met de DSB en, uh, en, en hier en daar ook in het buitenland, uh, banken die omvallen. Je weet niet meer zeker of je geld wel veilig is uh, bij een bank. Je kan er ook nog goud van kopen, hoorden we net, maar ja, dat, dat doet eigenlijk niemand. Uh, overigens geeft dus ook niemand geld aan een goed doel, of in ieder geval niet van het geld wat je van je spaarloonregeling krijgt. Uh, dus ik ben benieuwd, uh, uh, bent u een deelnemer aan zo'n spaarloonregeling? En wat gaat u ermee doen als u dat geld op 1 januari opneemt? Of heeft u anders spaargeld staan? Waar heeft u dat staan? U kunt bellen op 0800 1121 0800 1121. U kunt ook mailen naar het adres nacht.eo.nl. Of even twitteren en dan kunt u ons vermelden met... 1 als een cijfertje. Of met hashtag op 1 En dan gaan we er met elkaar over praten. Dat gaan we zo meteen doen. Maar niet voordat we geluisterd hebben naar het nummer Chains of Love van Ryan Adams.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 I've tried it all, At least we got to taste it Locked tilt in the trees we, we chase The traces, and everything you are to me is bigger than the spaces. Dat was mooie muziek van Ryan Adams. De telefoon die gaat alweer flink. En als eerste heb ik hangen, Tiemen uit Den Haag. Ja, goedendacht. Met Timo, Timo uiteraard. Timo, sorry. Ik had niet helemaal goed uh, geluisterd. Nee, maakt niet uit. Ik geloof dat je in je eentje bent, hè. Dus ik vind het wel knap dat je dat <laughs> zelf doet. Ja, het is een hele kunst hier, uh, s'nachts. Je <laughs> ja. mag je radio trouwens iets zachter zetten. Heb ik uit. Oh, heb je uit. Uh, nee, dat klopt. Ik zit hier uh, wel met een technicus, moet het gezegd worden. Die, uh, ja, nee. die uh, is mij uh, zeer van dienst. Die, uh... Maar geen redactie, heb ik gegeven. Nee, geen redactie. Ik heb hier een heel mooi oud Telos-toestel staan waarop ik uh, de bellers selecteer tijdens de nummers. Nou, chapeau. Dankjewel. Uh, jij belde, en ik begreep van jou even het korte gesprekje wat we hiervoor hadden. Jij zegt dat het DSB-verhaal dat ik even uh, tussen neus en lippen door vertelde, dat verdient wel enige nuance. Ja, nee, ik vind dat je uh, zeg maar. Je zegt van ik heb inmiddels wat meer verstand van financiën, maar uh, ik vertrouw de banken niet meer, heel kort door de bocht. Nou, nee, niet, niet zozeer ik, maar het, het vertrouwen in banken is natuurlijk in zijn algemeen net wel een ja. beetje gedaald, nadat er voor het eerst in de geschiedenis in ieder geval banken zijn omgevallen. Ja, nou er is een, een investeringsbank in Amerika omgevallen en die hebben we hier niet. Tenminste alleen als poten, zeg maar, van, van, van andere banken. Ja. En er is een deposit-garantiestelsel natuurlijk in Nederland. Waardoor zeg maar vroeger 40.000 euro per rekening per uh, rekeninghouder was gegarandeerd door de overheid. Ja. En de overheid kan desnoods in het uiterste geval door de centrale bank door het bijdrukken van geld worden gegarandeerd. Dus je geld. Tenminste, de nominale waarde van je geld ben je altijd zeker van, uiteindelijk. Maar dat is maar tot een bepaald, tot een bepaald bedrag, toch? Ja, tot 100.000 per rekening, per rekeninghouder. Ja. Ja. Dus Want als ik, je uh... zeg maar vier grote banken zoekt en je verdeelt je geld, dan vier keer 100.000. Dan heb je 400.000 euro en als je meer hebt... Dan wordt het wel een feit om aan beleggen te denken misschien. Oké, okay, maar is, is het dan, uh, zeg je daarmee eigenlijk. Het is dus onzin om je geld niet op de banken te zetten? Want... Nou, ik vind dat je geen, uh, geen. Tenminste, niet onnodig, uh, uh, het vertrouwen in banken van de in de publieke opinie mag beschadigen. Okay. Men een merk met mannen uh, om. Uh, de bank, zeg maar, uh, uh, solvabel te houden en het bank te behouden. Werk jij bij een bank? En als, nee hoor. Nee. Oh, okay. maar, maar als iedereen zijn geld daar weg zal halen, dan valt iedere bank om, ongeacht welke bank het is. Dus, daar ben ik het mee eens. Dus, dus je, je moet geen bankrun veroorzaken. Bij zeg een maar. DSB vind ik dat ze dat super netjes hebben opgelost, want die eerste 20.000 uh, euro per, rekening, per ja. rekeninghouder waar eigenlijk de IJslandse overheid voor verantwoordelijk was, ja. die hebben ze vanuit van Nederland hebben ze dat keurig voorgeschoten toen. Ja. Dus daar hebben de rekeninghouders helemaal geen last van gehad. En dat is de Nederlandse overheid terug gaan halen bij IJsland. Of tenminste, dat proberen ze dan. Oké. Okay. En wat vind je in zijn algemeenheid van het, het, het, het je spaargeld neerzetten bij een bank? Want je hebt natuurlijk wel last van inflatie. Er gebeurt niks, ja. niet zoveel mee. Ja, als, als je het elders onderbrengt, heb je ook last van inflatie. En bovendien heb je zelfs kans op vermindering. Uh, van, je, van, van het bedrag wat je inlegt. Want als je belegt, dan kan het natuurlijk ook minder worden. En als ja. je daar zeg maar, de zenuwen niet voor hebt, dan, dan moet je dat niet doen. Je moet niet beleggen met geld wat je, wat je op, op uh, middellange termijn niet kan missen. Oké, okay. dus eigenlijk als ik jou concludeer, dan is jouw advies. als je niet uh, rijker bent dan 400.000 euro, dan zou ik het gewoon bij vier banken. Uh... Ja, 400.000 is misschien een beetje overdreven, maar dat is wat je zeg maar als je vier grote banken uitzoekt ja. en je opent per persoon een, rekening, uh, van onder, een spaarrekening. Of een deposito uh, of een spaarrekening van 100.000 euro per bank. De, de, daarboven, kijk, als je daarboven komt, dan moet je wel eens aan een beleggen gaan denken. Maar misschien is 200.000 euro genoeg. Ja. Maar, maar je, je, hebt, je, je houdt in ieder geval de inflatie bij met een, een redelijk normale spaarrente. Maar je betaalt wel vermogensbelasting, toch? Ook, ja. Vermogensrendementsheffing is 1,2% zeg maar. Want je betaalt dan over een fictief rendement van 4%. Ja. Nou, ik denk dat ieder pensioenfonds uh, god op zijn blote knieën zou aanroepen om 4% uh, rekenrente te mogen hanteren. Maar dat is even nu? te rijden. Ja. Maar als je uh, over een fictief rendement van 4%, omdat je ook kan beleggen, zeg maar, en dat het ook wel eens meer dan 4% kan zijn, dus de staat gaat uit van gemiddeld dat je 4% kan halen met belegd vermogen. Ja. En daar rekenen ze dan een 30% inkomstenbelasting over, zeg maar. Nou ja. Dus 30% van 4% is 1,2%. Dat ben je sowieso kwijt over je vermogen met een drempel, hè? want het is niet uh, vanaf nul. Je hebt het wel goed op een rijtje als het om uh, financiën gaat. Nou ja, je volgt wel eens wat op uh, televisie. <laughs> en dan krijg je natuurlijk nog uh, spaarrente erbij. Nou, momenteel kan je zonder beperkingen uh, geloof ik wel 2,6, 7 halen. Ik hoorde laatst ja. 2,6 bij de ASM-bank. Dat was een stuk beter hè, twee jaar, oh. drie jaar geleden. Ja, maar je kan het ook langerdurig vastzetten. Je kan het ook in tranches vastzetten. Dus de eerste 10.000 neem je vrij opneembaar. Dan kan je ermee rommelen als je eens een keer wat nodig hebt. En de tweede 10.000 zet je dan voor een jaar vast. En de derde 10.000 zet je voor 10 jaar vast. Dan kan je ook hogere rendementen halen. En als je dat dit trouwens uit eigen vang? Heb je zelf op die manier geld ergens weggezet? Nee, ik heb geen geld. Ik heb wel een heel klein spaarsaldootje. Dat heb ik bij... Uh, de trio was ondergebracht omdat ik die wel goed werk vind doen, zeg maar. Dat heb ik langdurig vastgelegd, maar ja, als ik het moet overbreken, dan zal ik niet twijfelen. Ah, okay. Maar dan maak je toch tenminste je, je inflatie goed, dus je behoudt ja. je koopkracht op die manier. Dat is toch beter dan het risico van uh, vermogensvermindering. oké okay. Eigenlijk is jouw beste advies, uh, gooi het gewoon op de bank als je niet te veel risico wil lopen. Nou, tot een bepaald bedrag zeker, ja. En okay. dat, dat is, dat is het, eerste. Want het eerste waar je voor moet zorgen... is dat je gewoon op de, lange, op de middellange termijn uh, kan eten. Ja. En en even even uh, een gekke vraag. Want ja. hoe, hoe weet je nou zeker... Ik, ik ben een klein beetje leek als het echt gaat om, uh, om, om regelingen en zo. Hoe weet je nou dat zo'n bank niet belegt met jouw geld in, uh, in wapenhandel? En, uh... Ja, dat kan. Nou, dan moet je banken zoeken die daar uh, wat beter... Er zijn ook op internet allerlei sites voor... om te kijken hoe duurzaam banken bankieren. Daar heb ik wel eens van gehoord, want ik heb zelf geen internet. Ja. Maar in ieder geval de Triodos Bank, die heeft uh, uh, van, van oorsprong zeg maar, al het doelstelling om uh, duurzaam te beleggen. Okay. En die houden ook een relatief veilige marge aan. Inmiddels zijn ze wel wat met aandelen-emissies of certificaten-emissies bezig, weet ik dan. Ja. De ASM Bank, dat is een onderdeel van de SNS Bank, maar dat is dan de Poot die ook duurzaam probeert te beleggen. Dat zijn er in ieder geval twee. Dat zijn de kleine banken die het doen? Nou, ik weet niet of het... Kleine banken zijn. Het zijn in ieder geval banken die onder de Nederlandse garantiestelsel vallen. Ja, dat dus hoe, hoe, hoe groot het ook is, dat maakt dan in principe niet zoveel uit. Nee. En wat zeg je nou, heb jij geen internet? Nee, heb ik niet, nee. Hoe, hoe, hoe kan ik dat heb zelfs, Ik heb onlangs zelfs mijn televisie opgezet. Nou, ik zie de storm van de bezuiniging al aankomen. En ik, ik probeer alvast een beetje anticiperend erop wat te bezuinigen. En je hebt je televisie ook weggedaan? Ja, ja. Dus, dus nou is radio het enige wat overgebleven is voor jou om wat van de wereld uh, mee te krijgen? Ja. Maar okay. dat is op zich best informatief hoor. En uh, ook een stuk minder reclame. Dus. Ja, dat is zeker waar. Je krijgt waar. ook wat minder aandringen om wat te kopen, zeg maar. Ja, nou ja, op zich een uh, goede aanpak. Timo ja. mag ik jou uh, bedanken voor jouw okay. uh, jou inbreng? Oké. Okay. Dank je wel. Fijne Hoi. nacht. Ik heb uh, op een andere lijn heb ik uh, Anneke hangen. Anneke, goeienacht. Goeienacht. Ja, je, je, we gaan, ik ga met jou over iets uh, wat concreters hebben. Want jij bent een van die mensen die gebruik heeft gemaakt van de spaarloonregeling. Uh, ja, en ik ga zonnepanelen kopen. Want uh, ik geloof niks van dat als die euro valt, dat, die, dat je een ton uh, garantie op de spaarrekening... en dat, dat de overheid dat nog ergens vandaan uh, weet te ja. Dat geloof ik gewoon niet. En als ik uh, zonnepanelen heb, dan heb ik in elk geval de komende dertig jaar een lagere energierekening. Kijk. En ik neem aan dat die energiekosten wel gaan stijgen. Kiest dus dan voor denk ik dat ik... Uh, ja, en dat is het ook met een pensioenvoorziening. Dan uh, tegen de tijd met pensioen ben, uh, heb ik minder energie nodig. Ja, ja dat is waar. Dat had ik, was ik even vergeten. Ik denk, ja, als, wat gebeurt... Hadden we eigenlijk die maar nog moeten hangen? Wat gebeurt als die euro valt? Wat, hoe zit het dan met die, uh, met die uh, garantieregeling? Ja, ik... Uh, kijk, als we ook nog uh, duizend miljard uh, garant moeten staan voor, uh, voor de euro en zo... Ja. Dan, dan heeft de overheid geen geld meer. Dus volgens mij kunnen ze dat helemaal niet opbrengen. Nee, en als ze we dat wel proberen te doen, dan, dan hou je helemaal geen koopkracht meer over. Omdat je dat dan ook weer met z'n allen moet betalen, natuurlijk. Ja. Terwijl als je in uh, of isolatie van je huis. of, of zonnepanelen. Of, of een andere vorm van energie belegt. Dus je weet zeker dat je dat nodig hebt. En de zonnepanelen, ja, die schijnen 30 jaar mee te gaan. Dus dan heb je in elk geval 30 jaar. heb je dan in nou elk energie. Ja. Ik vind het een hele slimme oplossing. Maar dacht je niet van, uh, heb ik het al in één keer uitgegeven? Is dat, is dat niet een beetje zonde? Dacht je niet, ik stop het ergens in een oude sok misschien wel? Ja, maar kijk, uh, ik denk dat de euro gigantisch gaat devalueren. En wij zijn het enige land wat gespaard heeft. Dus dat betekent dat het van, grotendeels van onze reserves afgaat. Ja. En die pensioenen gaan ook nog wel omlaag en zo. Dus ik voorzie in de toekomst absoluut geen fitpot. En dan weet ik in ieder geval zeker dat ik waarom zit. Uitgeven nu het nog kan. Ja, nee, het is investeren. Het is investeren in mijn toekomst. Slim. Ja, en, en dan verwacht ik dus de rendementen in de toekomst... in de vorm van een lagere energierekening. Oké. Okay. En dat vind ik een ongelooflijk veilig rendement. Ik vind het een hele slimme, slimme aanpassing. Maar is dat, uh, want ik, ik weet, hoe duur zijn zonnepanelen, mag ik dat vragen? Want ik, je, ik weet die spaarregeling, je mag volgens mij dus 51 euro per maand... dat is iets van 600 uh, euro per jaar dan. Uh, uh, kun je over vier jaar mag je het opnemen, dus dan heb je 2.500 euro ongeveer. Ja, ik geloof dat dat ongeveer. Uh, ik, ik weet dat niet precies. Want ze hebben dan ook nog, als je collectief inkoopt, dat het goedkoper is. Je hebt okay. zo'n zo uh, zo stichting die daarmee bezig is. Die heeft een, gewoon, als je dan in één keer grote inkoopt. dan kon ze dat in China goedkoop krijgen ofzo. Die zonnepanelen Ja. Oké. Okay. Nou, ideaal. Want wij hadden oorspronkelijk in Nederland. Uh, liepen we ontzettend voor. Uh, ten tijde van Tsjernobyl. Maar. Al, de, al, die, al die bedrijven zijn het land uitgegaan. Omdat het hier absoluut niet ondersteund werd en die zijn naar Duitsland gegaan. Nee. Dus dat, dat vind ik eeuwig zonde, anders dan had het hier een hoop werkgelegenheid gegeven. Oké. Okay. Nou Anneke, bedankt voor jouw uh, jou, uh, tip vind ik het eigenlijk ook aan andere mensen. Misschien is het wel een goed idee voor anderen ook, uh, kopen zonnepanelen ja, van. Of in isolatie of in energie besteed, dan weet je zeker dat je er in de toekomst nog iets aan hebt. En dat kan niet devalueren, want dat blijft. Ja, de zon die, die wordt niet duurder. Nee, precies. Die kosten nog steeds niks. En dan kunnen ze volgens mij ook nooit belasting opheffen. Nee, zonder inflatie niet. Ja. ja, terwijl die goudprijs is nu natuurlijk heel hoog. En als met een spaarloon iedereen goud gaat kopen, dan gaat hij nog verder omhoog. Ja. En dan, bedoel, dan raak je het nooit meer kwijt. Dat is ook nog wel een idee. Wat, wat hoor ik nou? 42.000 euro voor een kilo goud. Ja, de, en hij is al eens eerder tot 16.000 16 gezakt. Dus dat dan, dan, dan heb, je een, heb je twee derde verlies. Ja, en een risico natuurlijk ook voor nee, de toekomst. Dat, maar ik, ik snap best dat al die mensen nu adverteren... omdat ze dan denken, dan halen wij de buit binnen. Ja. Want die hebben het ja, de afgelopen maanden goedkoop opgekocht... en dan hopen ze het dan duur te verkopen. Niet te sluiten, ja. Maar blijkt ja, dus dat de niemand dat doet, hè? Nou, dat is niet handig. Nee, we worden net in de reportage. dat in, niemand van, in ieder geval van het uh, uh, panel daar zijn spaarloon aan uitgeeft, aan goud. Ja, dat lijkt me heel, heel interessant <laughs> om dit te doen. zijn verstandige mensen, denk ik. Ja, hey. uh, uh, oh, ja. Wil je nog iets zeggen? Nee, dat was het wel. Oh, oh, nou. oh, nee, ik wou nog iets zeggen. Wat je ook kan doen, is uh, 10% van je spaargeld aandelen van je bank kopen. Want dan hou je zeggenschap over wat de bank met je spaargeld doet. Is dat zo? Ja. En anders niet? Het, het, nou, weet je, het is eigenlijk belachelijk, want uh, voor uh, iedere... Uh, 100 euro die uh, de bank aan spaargeld beheert, moet die 10, pro, uh, 10 euro uh, eigen vermogen hebben. Ja. En als iedereen dus 10% van zijn spaargeld aandelen in de bank koopt, dan hebben we het duur de spaarders uit over de bank te zetten. Omdat die het eigen vermogen van de bank beheren eigenlijk? Ja, precies. Ja. Want als je niet wil dat de bank alle macht heeft, dan moet je zelf je verantwoordelijkheid nemen dus de enige je nu wel dat dat, dat, dat ga je kunnen gaan, dan moet je zelf de verantwoordelijkheid voor je geld gaan. Kijk, verstandige tip van Anneke. Dankjewel. Ja, dat, dat, uh... was, dat was ook het oorspronkelijke uh, idee bij de oprichting van de Trueros dat je daar alleen kon sparen als je 10% van je spaargeld certificaat Trueros koopt. Van, van welke bank? De, triodos. de Oké, okay, ik ik hoor, uh, dat, dat was uh, Timo ook al wel positief over. Ja, ik, ik heb, uh, uh, hoe heet het, uh, founding fathers van de Triwoldsbank, de mensen die, die dat idee bedacht hebben, yeah. die heb ik heel goed gekend. Ah, oh, oké. Okay. Dus, uh, en er waren nog veel meer leuke ideeën, maar dat, dat kon er om praktische reden of om wetgeving niet. Hmm. Dat, uh, ja, dat was fantastisch. Maar ja, toen direct na de oprichting van de Triwoldsbank is de hele bankwereld in paniek geraakt. Ja. En negen maanden later was de wet al veranderd. Dat, je, uh, dat kleine banken, nu een kleine bankenbericht is onmogelijk. Ja. Dus je moet geloof ik een startkapitaal van 50 miljoen hebben. En dat kan je met een groep niet bij elkaar brengen. Nee, dat was het. Maar gelukkig zijn er een aantal nu al. Ja, nou, de dat, ja dat was, toen kwam het nog maar een half miljoen. Dus dan kan je gewoon met elkaar zeggen van wij willen, wij willen dat ons geld anders belegd wordt. Dus dan ja. kon je met elkaar een bank oprichten. Maar dat is nu heel lastig geworden. Oké, okay. ik krijg gelijk, uh, ik moet even lachen, ik krijg gelijk een mailtje met, iemand, uh, met een link voor een zonnepanelenwebsite. Ah, leuk! <laughs> Zonnepanelen.nl Ge Geef maar door! Ja. Zonne Zonnepanelen.nl, gratis reclame voor die meneer. Ja, leuk! Anne Anneke, ja. dankjewel voor jouw tip en ja, je verhaal. Ja, een hele goede nacht. En, uh, leuk dat jullie ook uh, aan andere dingen dan beleggen aandacht besteden. Ja hoor, geen, geen enkel probleem. Gaan we okay. nog uh, zeker een uur meer door. Fijne nacht! <laughs> Jij ook! We gaan even luisteren naar wat muziek en daarna gaan we weer verder kletsen. Dus als u uw mening wilt delen en wilt vertellen... waar u uw spaargeld of het liefst nog uw spaarloongeld aan uitgeeft... of gaat geven zodra het vrijkomt... dan kunt u inbellen op 0800-1121... of een mailtje sturen naar nacht.eo.nl... of via Twitter even ons melden met at denachtop1... of hashtag denachtop1. We gaan luisteren naar Crowded House met Better Be Home Soon.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 That's why I tell you You'd better be home soon Stripping back the coats of lies and deception Back to nothingness Like a week in the desert And I know I Battery home soon was dat. De telefoon uh, staat hier uh, best wel roodgloeiend. Ik kan, uh, ik kan maar een paar <laughs> bedders per, uh, per keer behandelen. Dus excuus als u uh, belt en uh, geen hoor krijgt. Blijf gewoon proberen. Want de uitzending duurt nog lang. Ik heb uh, aan de lijn heb ik Gerard. Ja, goedenacht. Goedenacht Gerard. Ik, uh, ik begreep, jij hebt ook zonnepanelen. Ik ga nog een stapje verder hoor. Jij gaat een stapje verder, vertel. Ik, ik, ik heb heel dit gebeuren... wat Eigenlijk, we zijn nu bij de EO, eigenlijk wil ik gewoon toch wel een lans breken. Dit moeten we toch een beetje proberen om de boel bij de hoorn te pakken. Nou, en zeggen van, waar gaat het nu uiteindelijk om, weet je? Essentie. De, de diepe essentie van heel het gebeuren is. En dan moeten we toch, als je dan christen bent, pak dan die Bijbel erbij. En dan staat er, Babel in openbaringen, Babel gaat vallen. En Babel staat een symbool voor alles wat verwarring geeft. En wat vals is en onecht. Wat 2000 jaar lang heeft kunnen... Um, hoe moet ik dat zeggen, kunnen. Bestaan? Kunnen gezwel vormen. Ja. ja zo noem ik het maar. Heftig. En ik, ik, ik neem het dus eigenlijk de leiders. En dan begin ik al vanaf het begintijd dat de wet vanuit Jeruzalem uitging. en waar het volk dus eigenlijk opgeroepen werd. om dus te gaan leven volgens de wetmatigheden die de, de bron. ...in de schepping gelegd heeft... ...dat dus geroofd werd... ...en Jezus noemt dat de sleutels... Ja. ...de leiders die roofden toen al... ...de sleutels bij het gewone volk... Ja. ...door de macht naar zich toe te trekken... ...en te na te laten waar het om gaat... ...het gaat er dus om dat de mens... ...gaat leven volgens de wetmatigheden die in de schepping gelegd zijn door de bron. En dat is ook het hele probleem van onze tijd. De mens is zo ver afgeweken. Kijk maar naar de natuur, kijk maar om je... We hebben allemaal een, een grote mond over de, de global warming, noem maar op, weet je wel. Maar uiteindelijk is het allemaal de ongerechtigheid van de mens... Die, waar de kerkleiders nagelaten hebben... Uh, ...om het volk dus ook daarop te wijzen... ...en de verantwoordelijkheid... ...we hebben het al heel mooi over rendemeesterschap... ...maar ja, dat is pas na onze dood... ...nee, zeg. ik, neem de verantwoordelijkheid... ...over heel het gebeuren... ...en begin bij jezelf... ...wie één mens redt, redt in de hele wereld... Dat ...is een nota bene een joodse uitdrukking... ...maar het okay. begin bij jezelf... ...en ik heb dus... Op een gegeven moment, twintig jaar geleden... ken je de Club van Rome. heb je dat rapport wel eens gelezen of van gehoord? Nee, nee, maar voordat je helemaal... Ik, ik vond het tot nu toe een mooi betoog... maar kun je nou eens de brug maken naar waar we het over hebben? Dus spaarloon en, en hoe geef je nu je geld uit en wat pot je op? Nou, heel het systeem, dus uh, al die spaardingen wat nu allemaal vrijkomt... dus is ook weer een poging om de zaak te redden. Maar het heeft geen zin... en dan kun je zeggen, het is niet al een negatieve dag. Nee, het is niet een negatieve dag. De Bijbel heeft het over de krachten van de toekomende eeuw. Dus de, de, als alternatief dat wij hebben... Dat is dus de gelijkenis die Jezus zegt. Het ontwikkelt zich van tarwe en onkruid. Het tarwe is dus het, het degene die werkelijk weten waar het om gaat. Dus dat noemt dan de Bijbel de Zonen God, Die werkelijk leven volgens de wetmatigheden. Die dus heel het systeem wat nu op punt staat in elkaar te stotten, Dat noemt men Babel. Babel betekent dus in het Hebreeuws verwarring. Ja. En crisis. Weet je wat crisis betekent? Nou. Crisis, dat komt ook notabene uit het Grieks. Een van de bakermatten van onze beschaving. En crisis betekent, let op, daar komt ie, hè, oordeel. En oordeel is dus een scheiding, dat er een scheiding gemaakt wordt. tussen goed en kwaad. Net als een rechter in de rechtszaal, die maakt goed en kwaad. Maakt en dat is wat er nu aan de hand is. Dus wordt... Oké, okay, okay, maar Gerard, die... Gerard, luister even. Als, als dat uh, zo zou zijn, uh, even meegaat in jouw theorie. Uh, uh, op wie moeten we dan nu, uh, uh, op welke leiders kunnen we dan wel vertrouwen? Of op welke... Uh... Als je zegt, wij uh, uh, ja, ja, ons het. Ja, de, okay. de... We hebben het nu over leiderschap in de kerk, hè? Nou, niet, leiders... niet per se in de kerk, hè? Ik heb het gewoon leiders eventjes in de over de kerk, hele samenleving. Nee. Wat zien we dus gebeuren? Je hebt twee dingen. Je hebt geloof en je hebt religie. Religies die donderen allemaal in elkaar, want die, dat, is dat, dat is dat onkruid. Ja? Dat is dus wat gebaseerd is op uiterlijk vertonen, op eer van mensen, op, op, uiterlijk, op, op heersucht, op geld, op gewin. Ik snap het. Midden... Je, je moet even Ik je punt maken, Geer, want, want, uh, want op, op deze manier, je trekt het zeg maar zo breed, dan kunnen we een uur erover praten. Ja. Maar, ja. maar, maar wat is het precieze punt? Wat ik wil zeggen is dat dus de werkelijkheid waar het om gaat... is niet datgene waar wij, wat wij zien, wat om ons heen is... Aan, aan, aan geld en uiterlijke dingen. Maar het gaat om de persoonlijke verantwoordelijkheid... die wij ieder van ons nemen. Daarom heb ik een paard en wagen. Daarom heb ik mijn verantwoordelijkheid genomen. Daarom heb ik zonnepanelen op een dak. Straks, als de zon uitgaat, heeft dat ook geen zin meer. Maar dan heb ik wel uh, mijn verantwoordelijkheid genomen. En ik geloof dat er een nieuwe aarde komt en een nieuwe hemel... Waarin de gerechtigheid zal wonen. En dat is, en daarom zeg ik, mensen bekeer je tot God. Ga leven en vraag om de heilige geest. de kracht van de heilige geest. Dan hebben wij geen ziektekostenverzekering en alles meer nodig. Want dan is ja. de heilige geest de kracht en de genezing. Kijk maar naar een, een man als Jan Zijlstra. Ik kan dus zeggen dat hij prima donna is of zo, Ja, okay. ik hem. <laughs> Gerard... Gerard, voordat we, als we over Jan zelf zou beginnen, kan ik ook weer een hele uitzending overvullen. Maar ik, ik vind het wel een mooie getuigenis. Dat mag ook tijdens een EO-nacht. We zijn niet voor niks de EO. Ja, precies. Eh, eh, Dank je wel daarvoor. Maar ik hoor jou zeggen paard en wagen. Rij je met paard en wagen? Ja, ja ik, rij, ik zeg altijd waar. Ik rijd die over de slag heen. Ik rijd er omheen. En dat is ook een onderdeel van de schepping. En dan misschien, kan misschien, kunnen mensen misschien stom vinden. Maar als ik met paard en wagen langs een snelweg rijd, niet erover, maar daarnaast... Hoeveel dieren dat daar dood liggen? Ik bedoel, vergeet dat ook niet. Ik bedoel, dat hoort ook bij de schepping en ja, dan maar... is ook de verantwoordelijkheid. Maar, maar, maar waarom, waarom heb je niet gewoon een auto? Dan kun je toch ook mee om de slag rijden? Moet jij eens proberen. Als je, hoeveel, hoeveel dieren, als jij met de auto rijdt, hoeveel dieren ben je onder, ondertussen doodrijd? Pam, ja. wat drift erin? Oh, maar... ja, daar kan ik niks aan doen hoor. Dus steuvert er af en toe ook wel eens een rupsje onder jouw eh, paardmobiel? Ja, maar het gaat om, om het beeld, snap je? Ik wilde zeggen, er is zoveel. Waar wij over overheen rijden, waar wij, waar wij gewoon helemaal geen rekening hebben. Jarenlang onder de rook van Antwerpen gewoond. Bij het zwaarste industriegebied, één op de één op de twee mensen, drie mensen in de straat hebben daar uh, borstkanker, noem maar op, weet je wel. Dat is gewoon ja. omdat die. En, en daar, daar worden de auto's gemaakt. Daar worden de computers gemaakt. Daar worden de iPod, iPad, iPod, al, die, al die rotzooi gemaakt. Wat wow. ook geen enkele zin meer heeft in de toekomst. Want dat, dat valt ook allemaal weg. Want dat is geen gerechtigheid. Heb, heb je er wel eens over nagedacht om dominee te worden, Gerard? <laughs> wat denk je wat ik nou aan het doen ben? Nou ja, ik wou dat zeggen. Dit lijkt een soort auditie. <laughs> uh, nee, maar ik wil maar zeggen. Het gaat, het gaat niet om het dominee zijn. Want de dominees, die hebben... Ik denk... Uh, ja, maar je hebt wel, je wel je hebt een verhaal even, te vertellen. Dat vind ik mooi. En het, het, sluit, het sluit maar deels aan op een beetje op het onderwerp. Dan moet ik ook een beetje af gaan sluiten. Want ik vind het, ik vind het echt ja. oprecht interessant hoor. Maar het onderwerp van de uitzending is natuurlijk echt specifiek even de spaarloonregeling. En wat mensen met hun spaargeld doen. Ja, maar het heeft in... geen zin, jongen. Het heeft geen zin meer. Want nee. alles dondert in elkaar. Nou oké, okay, maar Gerard, dat, dat, ik vind het ook wel een beetje makkelijk. Want je kan wel zeggen: alles dondert in elkaar. Maar goed, op 1 januari 2012 moet ik nog steeds mijn brood kopen. En moet ik nog steeds eten en, uh, en, en mijn huur ja, betalen. Ja, jongen, je, je mensen weten niet hoe laat het is. Ik bedoel, als, als God op een gegeven moment Jezus. Nou, dan gaan we even afsluiten. Ja. Het eerste, op, het eerste optreden van Jezus. Hij doet dat boek open. Uit de Hij begint te lezen. Heden is het aangename jaar des Heren aangebroken. Kijk ja. naar mij. Ik ben vol van de herge Maar het tweede gedeelte van, dat, uh, van, dat, uh, van, dat, uh, van die zin. Van de hoofdstuk van de ja. Dat vergat hij bewust om te zeggen. En dat is het volgende. En de dag der wraken van onze God is nabij. Dus okay. welke wraak? Het wraak. De wraak van al dat bloed wat de leiders van de kerken verantwoordelijk voor zijn... dat gestroomd heeft in de kerk, dat die, van het bloed van de mazzelaar... dat is niet buiten okay. de kerk, maar in de kerk vallen, dat wordt nu vergolden door de God die recht gaat spreken. Gerard, ik, uh, ik, ik, uh, ik wil jou bedanken. Het is, een, het is een behoorlijk verhaal, misschien best wel heftig... voor mensen die nog nooit van dat soort begrippen gehoord hebben... Uh, ja, maar maar is, goed, misschien is, is de is, aanleiding is. voor ze om daar eens naar op zoek te gaan. Ik, uh, ja, precies. Ik, ik, ik wil jou graag bedanken voor je verhaal. Ik vind het bijzonder. Succes met, uh, ook met je paard en wagen. Dank je wel. En uh, dank je wel voor jouw verhaal vannacht. Ja, en jij ook succes Hallo. met het programma. Oké, okay, bedankt. Ja, Doeg. Ja. Ja, aan de andere lijn heb ik een hele andere uh, bellen hangen. En die hadden we ook in het begin al even in de uitzending. Want toen, uh, ja, ik kwam later achter dat ik hem iets was vergeten te vragen. En uh, ja hoor, Timo is ook niet te broers, want hij belt gewoon nog een keer. Hallo Timo. Ja, hey, nogmaals met Timo. <laughs> Vertel, ja, ik, ik, want ik, had, ik kwam er even op, door, uh, op jouw naam als eerst. Uh, omdat ik uh, met, uh, met Anneke had ik het over uh, ja, hoor, uh, ik, ja. de euro die je uh, misschien wel kan vallen. En wat ja. gebeurt er dan met je spaargeld? Nou, als de euro valt in die zin van dat ze bijvoorbeeld nog maar uh, 1% van zijn koopkracht overhoudt, ja. uh, dan uh, denk ik dat je ook met je zonnepanelen niet ver komt. Alhoewel ik het wel een super idee vind trouwens hoor, isoleren van je woning en je zonnepanelen. Ja, ja want er blijft natuurlijk een soort van, je zal altijd nog een soort van waarde iets, iets moeten betalen, of dat nou de euro is of de euro of weet ik het wat, ja. voor energie. En als je hebt dan... De nee, de... Ik vind, nee, maar in energie wordt sowieso uh, altijd wel duurder. Dus, dus, dus uh, sowieso is het een goed idee om je huis iets te isoleren. Ja. En sowieso is het wel een goed idee, denk ik, als je de kans hebt, tenminste als je een vrijstaande woning hebt, om zonnepanelen op je dak te leggen. Ja. Alleen je moet wel nagaan dat als de euro bijvoorbeeld uh, 99% van zijn waarde verliest... Dat er dan ook wel groepen mensen rooftochten zullen gaan organiseren om alles van waarde te slopen en mee te nemen. Dus, dus jij zegt eigenlijk het, het minste waar je dan druk op moet maken, is je spaargeld. Uh, ja, nou spagel. dat je huis dan veilig blijft. Ik denk dat je dan dat je dan eerst van je leven zorgen moet gaan maken. Maar is dat echt wat, wat er gaat gebeuren als de euro valt? Nou, euro valt. Ik zeg in het hypothetische geval dat, dat de euro 99% van zijn waarde verliest. Ja. Dan krijg je natuurlijk. Maar wanneer gebeurt dat dan? Even voor mijn. Uh... Ja, dat weet ik niet. Ik ben geen monetair econoom. Dat moet nee. je de vastijvinger eens een keer uitnodigen. Maar je, je hebt er iets, iets meer verstand van. Ik. Wat, wat is de hypothese? Hoe zou dat kunnen gebeuren dat een euro 99% van zijn waarde verliest? Nou, je hebt toch gezien dat. Uh, tussen, in de interbellum, zeg maar. Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. dat. Uh... Uh, Duitsland zoveel schadebetalingen moest betalen aan de geallieerden yeah. toen de tijd ...dat ze eigenlijk niet meer onder hun schulden uitkwamen. Die schulden waren zo verpletterend hoog... ...dat ze eigenlijk niet genoeg konden verdienen om die schulden af te betalen. Het land was failliet eigenlijk. Ja, failliet. Nog wel erger dan failliet, zeg maar. Ja. Want, want ze noemen Griekenland failliet. Een land kan überhaupt niet failliet gaan, maar dat noemen ze dan zo. Ja. Yeah. Maar ik, volgens mij was het met Duitsland erg precies het niet onder beschikking, maar volgens mij was het met Duitsland wel erger. Okay. Dus, dus, en dan zijn ze uit in nood, zeg maar, zijn ze uiteindelijk maar geld gaan bijdrukken om toch maar middelen te kunnen verkrijgen. Maar ja, daarom, maar even, daarom... Even, even terug naar nu, want je, uh, uh, je zegt, nou ja, als, als het dan uh, gebeurt, dan, uh, dan gebeuren nog wel erger dingen misschien dan dat de banken omvallen. Ja, dan moet je hmm. meer om je leven gaan zorgen. Maar ach, ach jij ja, die kans dan zo klein dat de euro omvalt? Nou, de euro kan best wel flink in waarde verminderen. Maar als, je, als de euro in waarde vermindert, dan moet je er rekening mee houden dat ook uiteindelijk de lonen natuurlijk omhoog gaan. Want uh, uiteindelijk is werk, dus het werk is iets wat je voor een ander kan doen, zeg maar. Ja. Dat is uiteindelijk het enige kapitaal. Dat, dat is het enige waar de economie om draait, zeg maar. Ja. Want dat, dat is het enige wat reëel is. En, en de, alle, al het geld, dat is alleen maar een stroom de andere kant uit ter compensatie voor het werk. Oké. Okay. Dus werk blijft gewoon zijn waarde behouden. Hoe sowieso? Ja, maar alleen de vraag in welke waarde wordt het dan nog uitbetaald? Nee, als de, als, de, als de waarde van de euro omlaag gaat, dan gaat de waarde van het werk omhoog in, in euro's gemeten. Ja. En ook de banken zullen uiteindelijk volgen met een hogere rentevergoeding. Om zeg maar die waardevermindering te compenseren. Want anders zet niemand meer zijn geld op de bank. Gaat iedereen zijn geld in aandelen beleggen. Omdat dat nog de enige hoop is om een beetje zeg maar. De inflatie bij te houden. En dan moeten de banken compenseren door hoge rente te bieden. Wat is jouw beroep eigenlijk, Timo? <laughs> ik ben momenteel... Uh, momenteel ben ik werkeloos, Maar ik kom uit accountancy. Oké. Okay. Maar het klinkt toch alsof jij de hersens op om, uh, hebt... om daar weer uh, nog even in terug te keren? Ja, maar ik heb ook een uh, heel vervelend syndroom... waardoor ik uiteindelijk altijd sociaal vastloop met mensen. Ah, oké. Okay. Dus uh, de, de Asperger noemen ze dat een soort van autisme, zeg maar. Ik ben momenteel... Vrij lucide, maar ik kan ook wel eens vast draaien in uh, gedachtengangen. Oké, okay, ja, want nu kom je op zich uh, helemaal, helemaal prima over. <coughs> maar in ieder geval, uh, ja, het is natuurlijk wel waar. En, en ik moet ook nog de kanttekening maken, want ik belde eigenlijk om jou, zeg maar, uh, spook, spook, uh, uh, niet spookvuil, maar angstzaaierij <laughs> rond, rond het bankwezen, enigszins te het relativeren. Ja, ja. Uh, maar, maar ik wil ik ik nog wel een kanttekening bij plaatsen dat sparen natuurlijk alleen maar. Interessant is, in principe, als je al je schulden hebt afgelost. Dus even los van alle hypotheekrente hypotheekrenteaftrek. Uh, dat zal allemaal wel, maar ik vind niet dat je fiscaal mag laten sturen om je moraliteit te verlaten. Dus uh, moreel is het gewoon om je eerste schulden af te betalen en dan te gaan sparen... En dat het fiscaal gestimuleerd wordt om het in moreel gedrag te vertonen. Ja, dan moet iedereen voor zich maar uitmaken. Maar dat vind ik eigenlijk moreel niet verkoopbaar. Ik, ik vind het een mooie statement. Daarmee en, gaan en, we ook al, ik, moet, ik moet afsluiten, Timon. Eén ding nog, één ding nog. Nou, vooruit. Als ik nou de laatste bellen gehoord heb... Ja? dan denk ik wel dat ze eigenlijk zouden moeten verbieden... dat heilige boeken meer dan één bladzijde bevatten. <laughs> Want het wordt een beetje te complex, zeg maar. En die ene bladzijde zou dan ook alleen maar teksten moeten bevatten... Die ook een kind kan begrijpen, die aan een kind kan uitleggen. Want uh, het is zo ambigu allemaal. Dat, dat, ja, je kan er heel makkelijk in verdwalen. Ja. En iedereen kan dan zijn eigen waarheid inlezen. En dat verdeelt de mensen juist in plaats van dat het ze bijeenbrengt. Want jij hebt niks uh, met de Bijbel, begrijp ik, of wel? Nou, op, op zich wel. Ik vind het interessant, maar ik vind niet dat je dat, zeg maar, zodanig als leidraad voor het leven mag nemen, dat je ook andere mensen eraan wilt houden. Nee. Snap je wat ik bedoel? Ja, een beetje wel, maar goed. Als je andere mensen mee kan helpen, is het natuurlijk prima. Maar als je andere mensen mee om de oren wilt slaan... dan krijgt het iets opdringerig, zeg maar. En ik vind dat geloof moet in vrije tot komen. Absoluut. Ik denk ook dat het oprecht Gerards bedoeling was om te inspireren... maar in hoeverre dat gelukt is, dat is... dat is een beetje op het randje. Precies. Het was vrij... in ieder geval heel overtuigend. Hij is heel gepassioneerd. Ja, precies. En dat kan ook in werken. Oké. Oké, okay. Timo, dankjewel nog even weer voor jouw bijdrage. Ja, graag gedaan. Uh, ik ga nog even kijken, is uh, even wie er uh, nog meer hangt. Ik okay. probeer gewoon even iemand uit. Goeienacht, even kijken of het zo lukt. Goeienacht, een nacht op één. Ja, goed doen, Horry. Met wie uh, spreek ik? Met Ad Zonnevold. Met wie? Ad Zonnevold. Ad, goeienacht. Ja. Ad, we hebben niet uh, heel lang de tijd, een minuutje ongeveer, uh, voordat het journaal begint, maar uh, vertel. Nou, ik had ook wel een, een mening erover. Vertel. <laughs> Vertel. Nou, ik ben van mening dat de banken een onderscheid moeten maken tussen spaargeld en het, het geld wat ze dus uh, willen, dus, uh, hoe zeg je dat? Uh, willen, uh, beleggen en uh, willen speculeren? Ja, maar dat, dat, uh, dat hoe bedoel je? Ze mogen met jouw spaargeld niet zomaar beleggen, vind jij? Nee, dat moet er schade worden. Oké. Okay. Zou een, een, een hoop ellende zou dat misschien voorkomen kunnen worden. A, een hoop ellende zou voorkomen worden als banken niet zomaar kunnen beleggen met spaargeld van, uh, van de particulieren? Ja, dat is scheiden worden. Oké. Okay. En, en, en hoe kom je daar zo bij? Nou, dat is uh, niet uh, het eigen bundel nee. Dat zijn meerdere mensen die daarvoor uh, gestudeerd hebben en dit, die mening toegedaan zijn. Heb jij daarvoor gestudeerd? <laughs> nee, niet echt, nee. <laughs> Nee, maar ik heb wel een mening erover. En dat lijkt me een, een, een, een leuke oplossing. Absoluut. Ad, ik moet alweer afsluiten, maar even bedankt voor jouw korte mening hierover. Graag gedaan. Goeienacht. Bye-bye. Ja, dat was Ad. Het afgelopen uur hebben we gepraat over, over, eigenlijk over geld. Over allerlei aspecten van geld. Naar aanleiding van de spaarloonregeling En het spaarloon wat vrijkomt op 1 januari 2012. In de tweede uur gaan we dan nog uh, over verder praten. Dus u kan straks inblijven bellen op 0800 1121 of mede naar nacht@eo.nl Of via Twitter met Nacht op of hashtag nachtop1. Uh, we gaan nog een uurtje verder praten dan, maar eerst gaan we even luisteren naar het journaal.